Met het mooiste uitzicht. Met de trein door Europa. Hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl. Radio is 538. Chinese politiebureaus moeten meteen dicht. 538 Nieuws ANB. Minister Hoekstra heeft met de ambassadeur van China gepraat over de illegale politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Hij heeft gezegd dat ze meteen dicht moeten. Nederlandse Chinezen kunnen bijvoorbeeld hun rijbewijs laten verlengen op de politiebureaus, maar ze zouden er ook door in de gaten worden gehouden. Oud-minister Wouter Kolmees heeft op zijn eerste werkdag als topman van de NS beloofd... dat hij zo gauw mogelijk meer treinen wil laten rijden. Maar hij durfde nog geen datum te noemen in gesprek met de NOS. Eerlijkheid te zeggen, daar zijn we niet snel uit. Maar we doen wel ons stinkende best om het voor de reizigers, ook voor het personeel, zo goed mogelijk te regelen. Treinreizigers klagen over te drukke en te korte te treinen. Terwijl zijn aanhangers protesteren tegen de verkiezingsuitslag... legt de Braziliaanse president Bolsonaro zich erbij neer... dat hij straks geen president meer is. Eerder zei hij nog dat hij het niet zou accepteren... als hij zou verliezen van Lula da Silva. Maar volgens een minister ziet Bolsonaro er toch maar vanaf... om naar de rechter te stappen. Presentatrice Loretta Schrijver vindt het verdrietig... dat er straks geen koffietijd meer is. Aan de andere kant is ze blij dat ze nog even aan het idee kan wennen... zei ze bij Frank en Jel. Net. Heel veel van waar een einde aan komt is, is, is, is verdrietig. Dus in dat opzicht kan je zeggen. Nou, vind ik het nog wel fijn dat we nog zeven maanden. in ieder geval weten dat we dat we doorgaan. Pas in mei volgend jaar zendt RTL de laatste aflevering uit. en verdwijnt koffietijd na in totaal 20 jaar van de buis. Er zijn te weinig kijkers. 538 weer nog. Vanavond daalt de temperatuur naar 10 graden. en valt er in vooral het noorden een bui. Morgen meer zon en minder wind bij 14 graden. En meer over het weer vind je op weer.nl. Dankjewel. Dan 5 jaar verkeer. Er staan 21 files op dit moment. En je hoort ze vanaf 10 minuten op met een bijzondere oorzaak. De A2 van Amsterdam naar Oudenrijn doe je tussen Vinkenveen en Maarse 31 minuten langer over. En de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Den Horen 20 minuten vertraging daar. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden een half uurtje. En de A9 ook maar Diemen van Amsterdam-Veen-Oost 20 minuten vertraging daar. De ring van Amsterdam in de, de richting van de Nieuwe Meer, tussen Watrasmeer en Amstel. De ring Oost is dat 17 minuten over 9 kilometer. A13, Rijswijk rotterdam Tussen Iepenburg en Delft-Noord, 10 minuten door een ongeluk. En tussen Delft-Zuid en Overschie doe je nog 16 minuten langer op. A16, Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, 11 minuten. En dat komt door een ongeluk daar, 4 kilometer. Laatste op de A20, ook van de Land tussen Moordrecht en Prins Alexander. Die vertragingstijd is daar een kwartiertje over 8 kilometer. En dan nog eh, controles op de snelheid, de A2, richting Utrecht. Bij Utrecht staan ze bij 57,8. A6, lelystad Emmeloord bij Zwifterband. Hektometerpaaltjes 98,8. A15, richting van Maasvlakte bij Hoofdliet staan ze bij 47.6. En de A50, Avondor dus, Ronswolder, uh, bij bijheerder staan ze bij uh, 224.9. En de laatste van de A73, Echt Venlo, bij Sint Odiliënberg bij 13.2. De chocomel-letters zijn er weer. Naast original, nu ook plantaardig. Dus of je nu voor Heerlijk of Hemels gaat, voor House of Hip-Hop... Waar je ook van houdt, het is altijd lekker. Chocomel, de enige echte. Nu ook, plantaardig. Gratis. G-R-A-T-I-S. Is goed. Ja, het antwoord is Simpel. Want Simpel heeft nu 3 gig plus 3 gig gratis voor maar 57. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Ethos gaat helemaal los. Het grootste aanmerkvoordeel van Nederland met megakortingen op heel veel producten. Zoals nu veel carnet 1 plus 1 gratis. In de winkel en op ethos.nl. Liefs Etos. De eerste avond van november is aangebroken, mensen. Lekker hè? Zometeen, so Brotherboy en Sharon. Voor mijn hand komt eraan Harry Styles en nu Alesso. I'm so scared how you- Tot de night is over. Burner Boy, lekker chill toch op uh, de vroege avond. Samen met Ed Sheeran en Hold My Hand. Goeie avond, ik hoop dat je uitgerust bent hè, van het langs de deuren gaan met uh, de kinders. Maar dames die ik tot vanavond om 9 uur krijg je gegarandeerd de meeste hits hier op Fruitenjacht. Deze week, precies 11 jaar geleden, dat de Mozart van de Desmond deze dropte. Dit is Avicii. Daar gaan we hoor: Let go! Bon! dat uh, de broer van Louis Capaldi, dat is uh, Warren Capaldi, eerst de eerste grote ster van de familie was. Was helemaal niet Louis Capaldi. Uh, hij zong namelijk ook. En uh, ja, ik kan je even iets laten horen van de broer van Louis Capaldi. Dit is dus Warren Capaldi. Hou je vast, hoor. Help feel that I lost the I don't even know her name. Ja, je hoort inderdaad uh, waar het talent naartoe gegaan is in de familie Capaldi. Je bent bij 538 5-3-8 met zometeen uh, die klapper uit Armenië. Rosalind Snap komt eraan. En deze tune is vet, hè? Robin Shields, Oliver Tree, Missy, 5-3-8. Don't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 talking to people before I snap Stepping one, two Where are you? Uh, waar uh, niemand raar opkijkt als je gewoon met je paard uh, komt aanzetten op het werk. Armenië, Rosalind Ordea en Snap. Zometeen Shawn Mendes, When Gong komt eraan. Ook uh, de nieuwe Joel Corey. Oh, ik ben zo fan van die tune. Lionheart komt eraan zometeen. En het meest gedraaide nummer in Duitsland. Welke zou dat zijn, denk je? Nou, ik ga die zometeen draaien voor je. Wij zien, wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, een nieuwe merkkleding. Eh, uh, nee...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 Zo heb ik vandaag een idee om treinen nog duurzamer schoon te maken... en mag ik het morgen meteen laten uittesten. Dat zie ik meteen. Of het werkt? Wil jij ook vrijheid in je werk? Kom dan werken bij NS. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl Hey, wil jij die sportieve Ford Puma rijden? Of de ruime Focus? Of veelzijdige Kuga?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 Totdat opeens alles anders wordt. Maak kennis met onze krachtigste stofzuiger. De Miele TriFlex HX2 Steelstofzuiger. Check Miele.nl slash TriFlex. De Miele TriFlex HX2 Steelstofzuiger is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test.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 Ook bij Karwei, 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwei.nl. Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One A Days. Zoals de Oral-B Duo Tandenborstel van 259 voor 99 euro. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One A Days. Laat maar komen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 die afweerbericht van weer.nl Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen, het wordt rond de 10 graden Morgen dan wisselvallig Maar ja, het is nog steeds lenteachtig jongens, 14 tot 15 graden het is exact half acht, vijf uur verkeer met acht files nog voor je. Dus druk op de weg. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Borneveld 9 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Graag Aquaduct daar 20 minuten. A10 Watergasmeer de Meer tussen Koenplein en de Koentunnel. Ring Noord is 5 minuten en de A12 utrecht Oberhausen voor 7 naar 12. De A13 Rijswijk-Rotterdam voor Delft-Noord 20 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. 10 minuten, daar staat een auto met pech daar. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everding en Lexmond 12... En de A58 Tilburg weer daar tussen Sint-Adderbos en Gelder. Daar is je verdragingstijd op dit moment. 11 minuten over 6 kilometer. Controles op snelheid, die zijn er ook nog. De A15 Rotterdam laatst bij Hoogvliet bij 47,6. De A50 Apeldoorn-Zolle bij Heerde bij 224,9. En de laatste, let daar even op, hè. A73 echt richting Venlo bij Sint-Odilienberg. Hekt met de paaltjes daar. 13,2, goeie reis. Jouw hits hoor je op 538. Lost frequencies en James Arthur. Sorry Animals Mendes. Jouw hit, jouw 538. You never know how good you have it. Uh -huh. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh -huh. I know what we're supposed to do. It's hard for me. Let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like. When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 Duitsers weg. De track daar op dit moment. Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer vijfde 5.8. Hoe weet ik dat? Ja, ik was gewoon afgelopen weekend in Duitsland. Dan hoor je wel eens wat. Hey, uh, over een paar weken, ja, dan gaan we los. Heb je de oranje korts al een beetje te pakken. Ik moet zeggen, bij mij moet het nog een beetje komen. Maar over een paar weken speelt Nederland op het WK voetbal in Qatar. En uh, mocht je er naartoe gaan, ja, dan wordt het echt een feestje, hoor. Uh, ze kan bijvoorbeeld geen druppel alcohol krijgen in het land, alleen in de fanzones. En, uh, maar dit vond ik echt heel bizar. Je kan dus een gevangenisstraf krijgen van 7 jaar als je in Qatar een one-night stand uh, hebt. Nou, vind ik wel mee in huwelijk is levenslang. af naar de stad waar de straatnamen als Apeldons de korte kwak gewoon te vinden zijn. Waar ADO geen voetbalclub, waar een religie is en waar deze heren vandaan komen. De Haagse hobby's van Direct of 538 it is true, the looking glass. It's so quiet in the city Well living inside isn't easy I've be drinking at my own front door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 Mening over nu muziek graag. Vandaag een van de populairste en meest geliefde popgroepen uit de Zero's. Black Eyed Peas. Hun nieuwste zit vanavond in maak of kraken Zal Zometeen over een kwartiertje ga je hem horen. Dit is Jack Jones. Right Op 538. Friday, now, it, oh my. Jouw hit, jouw 538. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten. De verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetokdeknopom.nl.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 Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven... schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Koop nu het extra dikke Linda Meijden winterboek in de winkel... of bestel hem online. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt first-class internet.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 Duurzame stappen maken ons aantrekkelijk als werkgever. Goed te horen dat Eneco Hollandse wind meer brengt dan alleen groene stroom. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco. Zo, het salaris is binnen. Kunnen we weer één keertje tanken? Dus hoe lekker zou het zijn als je daar een maand lang niet voor hoeft te betalen? voor precies 53,80 en stuur je bon in via 538.nl slash acties. Kom jij live in de uitzending bij de 538-ochtend of de 538-middag met Frank? Dan win je één maand gratis tanken bij Argos Tankstations. Check alle info, 538.nl slash acties. We gaan voordeels scheppen bij Welkoop. Kijk, Welkoop kaas, drie potten voor 5 euro... en Youcanu you hondenvoeding nu met 25% korting. Per dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Argos Tankstations, dat is tanken op z'n Hollands. Voor iedereen voordelig en altijd dicht bij huis. Dus of je nou uit Alkmaar, Wolvenga of Dordrecht komt... verpleger bent, bankier of werkt in de bouw... al het voordeel is voor jou. Argos, tanken op zijn Hollands. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Egon. Of ga naar egon.nl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 Schadeverhalen op daders van coronarellen gaat moeilijk. jacht nieuws ANB. Coronarelschoppers die een schadevergoeding moeten betalen, hebben nog maar een klein deel overgemaakt. Tot nu toe is nog geen 80.000 euro geïnd, terwijl ze met z'n allen een kwart miljoen moeten dokken van de rechter. Toen tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, braken in allerlei steden rellen uit. Goed nieuws voor studenten uit Arnhem, want ook zij kunnen nu een toeslag aanvragen voor de hoge prijs van gas en licht. De gemeente had liever gezien dat de landelijke politiek het had geregeld, maar dat is niet gebeurd. Arnhem is niet de eerste die bijspringt, Nijmegen en Tilburg bijvoorbeeld doen het ook. Er wordt nog hard gewerkt aan het liedje waarmee ons land volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Het is nog niet helemaal af, zeggen de artiesten Dion Cooper en Mia Nicolai. Het enige wat ze erover willen vertellen is dat het een mooi liedje wordt. Pas in het nieuwe jaar krijgen we het nummer te horen. En Ajax ziet Daily Blind staat niet in de basis in de Champions League wedstrijd tegen de Rangers. De keuze van de trainer is pijnlijk omdat Blind negen maanden geleden voor het laatst een wedstrijd miste. Toen werd hij gespaard. Ajax is al uitgeschakeld, maar maakt nog wel kans op een plek in de Europa League. 538 Weer door Weer.nl Vooral in het noorden buiten koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen, af en toe, zon het waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. En kijk voor het weer bij jou in de buurt op weer.nl. En dit is 15 jaar verkeer. Er Staan op vier files. De A2 Markse Oude Rijn. voor Oude Rijn, De hoofdrijdaan is dat. Vijf minuten door een auto bij Pech. A13 Rijswijk Rotterdam tussen Ippenburg en Delft-Noord. Zes minuten door een ongeluk. En de A27 van Utrecht naar Goorkum tussen Evening en Ordeloos 8. A58 Tilburg-Breda. Tussen Sint-Annabos en Gelder. 11 minuten. En dat komt voor vijf kilometer file. Flitsers op de A15 Rotterdam-Aansvlakte bij Hoofdvliet. Bij 47,6. De A28 Metel-Hogewijn bij de Schiphorst staan ze bij 117,4. En de A50. Aller ons Wolle bij Heerde staan ze bij 224,9. A73, echt Venlo, daar staan ze ook. Sint-Odulienberg bij 13,2. Moeilijk om goed personeel te vinden? Ik vind makkelijk, irritant makkelijk. Hier, weer een. Ah, kappen nou. Werkzoeken.nl. Jij zoekt, wij vinden. Combineer je energie, internet en sim only gewoon bij één partij. Dat is wel zo makkelijk.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 CZ zorg die verder gaat. Onbeperkt data en bellen nu zes maanden voor 10 euro per maand. Budget mobiel van Budget thuis. Yo en nou de vijfde half app was in de aanslag voor maakt of raakt het Run Runday komt eraan met Bright Eyes en nu is Kaigo en VNC.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 Saturday night to you ain't Keep my tears Of blue. And these burning lights They shine so bright Like we're on the moon I don't wanna dance I'm not the beat No Unless it's with you I 4:00 in the morning. I'm on fire with you. I'm into you. You got a diamond heart. You work hard and nothing compares when I'm in your arms. Don't go, 'cause I'll we'll never know. oh hey. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these. Unless it's with Season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. and no longer hurts and no longer burns and no longer works yeah i'm not mad. i did all the work no longer sad i'm putting me first How with the past It no longer hurts It no longer burns and no Bright Eyes of 50 Yard Kaigo ervoor nog. En uh, Dancing Feet. Zoals we dan nog uh, de weekend hier ook. 5 uh, Seconds of Summer gaan je nog horen. En er zijn van die artiesten waarvan het soms lijkt dat alles wat ze maken, dat verandert in goud. Stop te persen, laten we die keuze nou eens gewoon bij jou neerleggen. De Black Eyed Peas gebruikte namelijk een sample van de track Corda Thao uit 2004. Lekker Peace, Simply The Best. Vind je het maken? Stuur dan maken in de app van 538. Vind je het helemaal niks? Kraken! lekker Peace en Simply The Best nu. Ah, oh, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it. Cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Get better than, better than this Simply the best Simply the best Simply the best Simply the best El dueño de la tela subió Marte. Y no me venís por telescopio. Demasiado alto, ninguno lo copio. Lo que los traterrete están haciendo, yo lo copio. Te volviste loco, te fumas tumbas de diopio. Tienes que respetar leyendas, son leyendas. Pida perdón que sus palabras que una mierda tremendo. Guaremate. De tapa guacate. Dale una galleta a un general pa' que te mate. Ah. This shit right here, baby, this shit right here. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la, la, la, la. I have to ba, da, ba, da, ba, ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. Ah, esto, esto, esto esto es, es lo mejor. One. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ah, yeah, check it out. This is it, bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Okay. This is it, bet you won't, bet you won't, bet you will. not forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best. Tú eres palos de foforo mojado, tú no prendes, tu mopi no se ve ni que la arrende. Un jefe de verdura por dinero no se vende Pa' tu te cumpar y tienes que esperar diciembre. Diablo, que maldita olla, caliente a presión, marca royal. yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la goya que vengan toca el alpalo de Goya. I want this and left to rest. I'll be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative step to the left. Primitive step to the left. I'll be stepping right to the left. Giant steps and if i fall la, la, la, la, I get up and keep standing tall i keep blocking all of them haters like i'm curry max go to you with the best oh yes for sure we stay fresh international and if you don't know we gon' let you know tell them in espanol. we say it's es lo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 Simply the best, simply the best. Make better, make it. maak het met die plaats, maak het. Dit is hoe Brenda en Melvin erover denken. Wat vind jij van de nieuwe Black 3, Simply the Best? Drop het even in de M van 58. I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 3.058 en vanavond in maak of raak het... of aan een legendarische band intussen. The Black Eyed Peas. No Simply, Simply, Simply the best. Simply the best. Simply the best. Ja, hoe zou deze plaat heten? Simply the best, inderdaad. Um, Amber, goeie avond. Hey Amber. Hé, Amber, met uh, Niek Spreekje van 5.08. Ja, Goedenavond. Goedenavond Amber. Alles lekker? Ja hoor. Vanavond weer wel. Oh, Zo'n antwoord is dat gewoon, ja. wat was er dan? Ja, niks. Er was eigenlijk helemaal niks. Hé, Hey, jij hoorde die uh, nieuwe Blackheart Peace? vind ik het nooit zo, maar ik vond dit wel lekker. Ja, vind jij de Blackheart Peace niet, niet zo? Nou ja, ze hebben wel goede, maar toen zij live gingen zingen, die band, dat is toch niet te doen? Ja. Je hebt toch wel eens optredens van hun live gehad? Ja, ik. Uh, Furky is niet van niks de band uit, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Uh, maar deze veer, dit vind jij wel leuk dus van de Black we maken opvaart. Black eyed is simply the best. Vanavond in maakt of kraken. Thanks voor het stemmen. De einduitslag Thomas. Uh, wat is het geworden voor Black eyed De Black eyed is gemaakt met 67 procent. Heel net scoren. Score. Deze track is gemaakt met 100 maar dat was tijdens het Amsterdam Dance Event. Dus laten we zeggen dat de substanties nog niet uitgewerkt waren. Maar wat een ontzettend goede tune is dit MUZIEK Nieuwkomer op het grond Mad Guy en set me mind free, 5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 What really matters? Let's make tonight. Sharon en Celestial. Goeie avond. David Geta, met BB Rexa, I'm Good. Samieu ga je horen. En die Franse track, Clown, is de favorite deze week. Komt eraan zo. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridge Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridge Fund, make money smile.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 Nu bij T-Mobile. Unlimited data plus Netflix en Videoland samen in één abonnement. Stream als een Unlimited en geniet van het grootste aanbod films en series. Nu met extra veel voordeel. Check de voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shoppen. Hoi, dit zijn cacaoboeren Jasmine en David uit Ivoorkust. Jasmine krijgt 1,30 dollar voor een kilo cacao. David is aangesloten bij Fairtrade en hij krijgt 25% meer. Van dat verschil kan hij medische zorg betalen voor zijn familie. Best goed om te weten als jij je chocolade koopt.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 Stop seksueel geweld. Steun Plan International. Miljoenen nacht van de Postcode Loterij is weer begonnen. Tot het eind van het jaar, elke week 1 miljoen voor een hele postcode. Misschien wel die van jou. Oh wow, oh, dat is echt geweldig. Dat is goed. Donderdag maken de Postcode Loterij en de 58ochtend een hele postcode blij met 1 miljoen euro. En wie weet, staan we bij jou in de straat. 18 plus, speel bewust. Ben jij zo'n type die altijd de houdbaarheidsdatum checkt? Bij Foodello doen we niet anders. Op foodello.nl reed je pindakaas, koffie en andere boodschappen van de verspilling. En dat met kortingen tot wel 90%. Zo shop je duurzaam, maar niet duur. foodello.nl Meer korting, minder voedselverspilling. Staan Gaston en Dylan, deze week voor jouw deur... het verandert alles... Ja, het kan zomaar gebeuren tijdens miljoenenacht van de Postcode Loterij. Tot het eind van het jaar elke week 1 miljoen voor een hele postcode. Speel nu mee op postcodeloterij.nl. En wie weet wint jouw straat 1 miljoen. 18PLUS, speel bewust. KNAP is de ideale bank voor ZZP'ers. Met een compleet bankpakket voor een vaste, lage prijs. Nu het eerste jaar 50% korting voor starters. KNAP, de bank voor ZZP'ers...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 Want dit is 5 e jacht en het weer van Weer.nl. Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Dan wordt het rond de 10 graden. Morgen dan, wisselvallig en 14 tot 15 graden. Het is 5 verkeer, er staan drie filisten a 15. Gorkum en Ridderkerkse, dat voor Hardingsveld Giesendam. 6 minuten over 3 kilometer. En de A28, Hogeveen Zwolle. Tussen de Wijk en Langhorst, 8 minuten daar. A58, Tilburg weer daar, Voor Gelder. 13 minuten over 4 kilometer. Dan nog de flitsers. A16, Breda-Dordrecht. Dan staan ze bij Dordrecht bij 44.0, a 5 ons zullen bij Heerde bij 224.9. En de A73, echt fan Het kwijt de is 13.2. Jouw hits, hoor je op 538. Jax Jones en M&E oh Ben oh, some in the stars and six never Jouw hits, jouw 538. En de op nummer de Uno door de I'm Good op 538. En uh, Oliver Helms heeft trouwens uh, deze track even aangepakt. Ja, ja, ja. Soms heeft het gewoon niet heel veel nodig. Een extra keyboard en dan uh, kan de factuur de deur uit. Nu de artiest die we voor het eerst tegenkwamen in de uh, Voice Kids van een paar jaar terug. En kort geleden ineens op de planken kwam met gloednieuwe muziek. Neem een vleugje stromaai, goor daar wat joie de vivre in. En dan krijg je als eindresultaat ongeveer dit. De 58-favorite van deze week, op naam van Cloud. Natuurlijk, bij 58. Dit zijn mijn laatste woorden, dat zijn mijn Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de soos. Stamme mijn hans bij de deur, het zou weer briser mijn keu. Oui mon cœur. Et c'est la fin ronde Et c'est la fin d'amour. Je ben meself niet meer. On est ensemble pour toujours. Tu es mon amoureux, Ricardo je n'hab encore, encore. Et encore. Peut-être comme tu. There's no it encore. Où ça il va éclair. Est-ce que c'est tout? On se murmura quand domme. Don't, don't see farewell ale La da da da da da, da. Pas de musique ni de sorte, l'album a danse un tour de son nom, ton décalon d'airon Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'est du ton choix Mais c'est que ta roue La da da da da da. La da da. En dernier mot Radio. Goedenavond. Hey, sta je de afgelopen maanden ook wel eens uh, jankend bij de, de pomp om je auto vol te gooien met dat zwarte goud. Jezus man, ik uh, was in nee, Duitsland afgelopen week dacht ik, nou weet je, ik denk in Duitsland wel. Ik denk, zelfs aan de snelweg is het dan wel goedkoper in Duitsland. Maar nee, Niks is minder waar. We betalen 2,65 voor een litertje Diesel in Duitsland. Ja, echt serieus. 2,65. Goed, bij 158 hebben we de oplossing voor je. Want hoe lekker zou het zijn om een maand lang gewoon niet te hoeven afrekenen voor een volle tank bij de Argos Tankstations. Uh, als je tankt voor precies 53,80 euro... en dan kan je je bon insturen via de site. Let op, via de site, dus niet via de app. Misschien word je dan uh, in de de ochtend of in de middag met Frank wel teruggebeld... voor een maand lang gratis tanken. Check dus vijfde jacht.nl. Sametijn, Duncan Lawrence, 0 X... en dit is Armin van Buren. Ask me a question I'll try on, no, you know that I'm still asking Comfort me the way you lie, I hate from something, but you catch me by surprise, and I don't want.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 538 Need a boy can me on Give me one let me my sunlight. Tell me lies we can we can we did it before we do it tonight that black boy with the gold teeth like you know me I wonder if got the G or the B let me find out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 Love way, but. 6. That's what I want op 538. Zo meteen 9 uur een nieuwe late night radio show. Met Bas Menting. En Bas die gaat weer op zoek naar de slechtste songteksten ooit. Dus mocht je al een gouden ingeving hebben, drop hem dan vooral in de F van 538. Veel plezier met Bas hier zo. 538. As you night they all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 Opgelet! Keukenconcurrent betaalt nu jouw btw. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent! Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau... naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken... en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja... Ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all.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 En inclusie voor te maken. Met up the cover Precious Lee. Het internationale topmodel van dit moment. Haal Vogue nu in de winkel. En kijk op Vogue.nl voor meer exclusieve verhalen. Pensioendriedaagse! Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt? Check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse. Van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Koop nu de nieuwe Vogue of ga naar Vogue.nl en lees alles over de Voices of Change. Hey jij daar. Heb je werkkleding nodig? Weet je niet welke? Zal ik een hint geven? Blokledder. Kleding om echt mee te werken. Absoluut voor elke Nederlander. Kijk alvast op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader. Als je een gewij onder aan je rug hebt getatoeëerd. Mm, 56% korting op een montuur. Korting zo hoog als je leeftijd bij iWish. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Bij Uniek Uitzendbureau vragen we je om nu heel even aan je huidige baan te denken. Of denk je liever aan werk dat meer voor je betekent? Sta je niet blind op je huidige werk? Kijk nu op uniek.nl/kijkverder voor de baan die net zo uniek is als jij. Kijk verder, uniek uit zijn bureau. In deze dure tijden moeten we op de kleintjes letten. Ja, he, eurotje, dat moeten we. Hè? Ja, daarom nu bij Kruidvat op heel veel speelgoed tweede halve prijs en elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken.